7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zo is dat. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal hoort u hoe het zorgakkoord valt in de Tweede Kamer. En Duitsland, Spanje, 2-0 of 8-1, zo kun je het ook zeggen. Naar Bayern zet ook Borussia Dortmund de eerste stap naar de Champions League-finale. Ja, er blijft er weinig over van het Spaanse voetbalwonder. Hoort u zo bier over, eerst naar het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 Het dodental in Bangladesh, waar gisteren een gebouw van acht verdiepingen instortte... is opgelopen tot 145. Er zijn zeker duizend gewonden. De lichamen van ruim 100 doden zijn overgedragen aan hun families. Vlak voor het gebouw in, bij Dhaka instortte waren er 2000 mensen aan het werk. De eigenaar van het gebouw wordt voor nalatigheid aangeklaagd... zegt correspondent Lucas Waagmeester. De politie die zegt inmiddels dat het gebouw inderdaad uh, scheuren vertoonde... dat de eigenaren waren gewaarschuwd voor instortingsgevaar...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 Politiemensen mensen uit alle delen van de VS waren bij de plechtigheid op de campus aanwezig. En ze werden toegesproken door onder andere vice president Biden. The moment will come when that thing that triggers the memory of Sean that moment. You'll know it's oké be okay. When the first instinct is you get a smile to your lips before you get a tear to your eye. It's impossible to fathom that, that will occur. But I promise you, it will.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 Nederlandse banken zijn duurzamer gaan werken, blijkt uit de eerlijke bankwijzer. Acht grotere banken hebben samen 25 meetbare aanscherpingen op sociaal gebied en milieubeleid doorgevoerd. Zo verbeterden ABN AMRO, Rabobank en Van Lanschot hun wapenbeleid... en voerden EGON en ING nieuwe criteria in voor investeringen in de energiesector. Volgens de eerlijke bankwijzer moeten banken wel hun beleid effectiever uitvoeren. Er zouden nu nog grote verschillen zijn tussen beleid en praktijk. Borussia Dortmund heeft de eerste halve finale in de Champions League tegen Real Madrid met 4-1 gewonnen. De Paul Lewandowski scoorde vier keer voor de Duitsers. Straks correspondent Tim de Wit met onder meer de sportkranten in Duitsland. Dan is weer nog vooral in het zuiden geregeld zon. Later landinwaarts, mogelijk een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Op de Wadden is het minder zacht. Morgen regen en een stuk frisser. Het wordt 10 tot 12 graden. In het weekend is er weer wat zon. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Marcel, ik begin met een uh, flinke aanrijding op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en het Gouwe Aquaduct zijn nu drie rijstroken dicht. Het gaat om een aanrijding in ieder geval met meerdere auto's. Waarschijnlijk ook een vrachtwagen is daarbij betrokken. Tussen Zevenhuizen en het Gouwe Aquaduct staat inmiddels twee kilometer file. Verkeer op weg vanuit Den Haag naar Utrecht kan het beste omrijden via Rotterdam en Gorkum. Wat verder opvalt is door die A12 loopt het vast op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knopend Gouwen nu 5 kilometer. En werkzaamheden die langer duurden dan gepland op de N11 Bodegraven richting Leiden tot slot. Tussen Hazerswouderdorp en Zoeterwouderwijpoort 3 kilometer. Ja, de A12 wordt een probleem. Maar er is vanochtend ook goed nieuws voor automobilisten. Want de brandstof wordt goedkoper. Je hoort zo hoe dat komt.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 Zeg je het gehoord? Italië heeft een nationaal geschenk voor de Hollanders. Voor de Kroning. Drie jaar 0% rente op een Fiat Panda Editione Cool. Dat is Mederco en een radio-cd-speler. Dat is toch schoon, hè? Zeg, kunnen we dan ook niet iets geven of zo? Een weekendje naar binnen. Allee. Allee. Dat is toch niet hetzelfde, hè? Nu bij Fiat. Het nationale geschenk van Italië aan Nederland. De Panda Editione Cool met drie jaar 0% rente. Let op. Geld lenen kost geld. NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. De Spaanse overheersing op de Europese voetbalvelden lijkt voorbij. Er is een nieuwe grootmacht opgestaan, Duitsland. Je hoort zo meer vanuit dat land. En? Mensen leveren gewoon wat loon in en voor dat loon komt er werk terug. Ja, ja, gewoon. Nou, zometeen horen we hoe de Tweede Kamer over het akkoord denkt. Nou, heel wisselend. Opvattingen over dat zorgakkoord waren behoorlijk verschillend, vooral bij de oppositie. Het debat, gevolgd door Marcel Bril in de Tweede Kamer, volgde bijna direct op de presentatie van dat akkoord. Daar sta je dan. PVV-kamerlid Fleur Agema zet het koningslied in, maar niet uit vreugde over de afspraken die zijn gemaakt. De partij verwijt de ondertekenaars van het akkoord dat er niet minder bezuinigd wordt maar alleen anders. Net als met het Koningslied had bij het zorgakkoord ook niemand meer in de gaten dat het op een totaal verkeerd spoor zat. Er is alleen wat gekissenbist... over of de pijn wat meer bij de een of toch wat meer bij de ander moest komen te liggen. De meeste andere partijen in de oppositie prijzen het kabinet... dat de afspraken zijn gemaakt. En ze zijn tevreden dat er bijvoorbeeld minder banen verloren zullen gaan... in de huishoudelijke hulp dan eerst te verwachten was... Toch zijn ze, vanwege verschillende redenen... nou ook weer niet wild enthousiast. D66-kamerlid Vera Bergkamp. Dit akkoord betekent ook uitstel van maatregelen. In de huishoudelijke zorg, de dagbesteding en verzorging naar 2015. En D66 begrijpt niet waarom het kabinet... deze belangrijke hervormingen heeft doorgeschoven. Waarom niet meteen doorpakken. En CDA-kamerlid Mona Keizer vindt dit akkoord te beperkt. Het is een akkoord over banen... Het is geen akkoord over zorg voor kwetsbare mensen. En daar zou het uiteindelijk wel over moeten gaan. Regeringspartijen VVD en PVDA zijn logischerwijs erg blij met de deal. Net als de bewindspersonen van Rijn en Schippers. Voorzitter, ik ben oprecht trots op de resultaten. De erkenning van de noodzaak dat er echt ook iets moet worden hervormd in de langdurige zorg. Om het voor de toekomst houdbaar te, te krijgen maar tegelijkertijd ervoor te zorgen dat we oog hebben voor de weggelegenheidseffecten... en oog hebben wat dat betekent voor patiënten en cliënten. Dit akkoord wordt betaald uit de sector zelf. Dus er wordt geen rekening over de schutting gegooid. Wel blijft er, zoals vaker in deze coalitie, de vraag boven de markt hangen... heeft het kabinet voldoende steun in de Eerste Kamer. Want daar hebben VVD en de PvdA hulp nodig van anderen... VVD-Kamerlid Bas van het Woud. U kunt toch niet van mij vragen om voor andere partijen hier te bepalen... vooraf wat zij in de Eerste Kamer gaan doen? Ik kan u wel vertellen wat de VVD doet. Die zegt, wij steunen dit akkoord. Waar zit voor de VVD nog de ruimte om te zeggen... op deze punten kan wat ons betreft het zorgakkoord aangepast worden... om die meerderheid in de Eerste Kamer te halen? Nou, voorzitter, ik ga hier niet delen over meerderheden in de Eerste Kamer of niet. Ik ben lid van de Tweede Kamer. Dit akkoord staat voor ons vinden wij uitermate verdedigbaar. Na dit debat blijft het onduidelijk hoe de discussie uiteindelijk... in de Eerste Kamer gaat verlopen. En daar is het eigenlijk ook nog te vroeg voor, want er komt nog een boel aan. Om te beginnen wordt er deze week, waarschijnlijk vandaag... nog een brede brief verwacht van staatssecretaris Van Rijn. Bedoeling is dat daarin meer afspraken staan over de langdurige zorg. Afspraken waar ook patiënten, verzekeraars en gemeenten bij betrokken zijn. En daar zitten ook nog wel wat pijnpunten in. Daar hoort u meer over later vandaag, uiteraard, van Marcel Bril. Na nou, het ongekende pak slaag dat Bayern München uh, gisteren, uh, eergisteren aan Barcelona uitdeelde... was het gisteravond de buurt aan Borussia Dortmund. Nou, bij Rus stond het nog gelijk, maar. Na de T ging Dortmund los. Doch die Borussia setzte nur 5 Minuten nach dem Wechsel das nächste Zeichen. Wieder Lewandowski zum 2:1. Dortmunder Zauberfußball. En die Genialität van Lewandowski offenbar grenzenlos. Nächstes Traumtor: 3:1. Madrid im Schockzustand. Faustspiel van Ramos aan Reus. 11 meter Dortmund. En ook zo was ...zum repertoire eines Weltklasse-sturmers. Viertes Tor Lewandowski. 4-1. Jürgen Klopp en zijn BVB... op de weg ins Champions League finale. Tja, op weg naar de finale zo lijkt het. Uh, met inderdaad een hoofdrol voor Robert Lewandowski. De Duitsers zijn met 4-1. Met één voet in die finale. Contact met Berlijn-correspondent Tim de Wit. Tim, um, de Duitsers gaan wel uit van een Duitse finale inmiddels? Ja, dat kan bijna niet meer misgaan. Uh, natuurlijk... Probeerde ook gisteren in Dortmund iedereen een beetje de euforie te temperen. Want, eh, zo zeiden trainer en spelers, het kan nog zo spoken in Madrid volgende week. En je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker hoe het loopt. Dat deed Arjen Robben trouwens ook, na de dikke overwinning van Bayern op Barcelona. Ja. Die zei ook, nou, ik denk nog even niet aan die finale. Maar het moet natuurlijk wel heel raar lopen. Willen Dortmund en Bayern dit nog uh, uit handen geven volgende week. Dus ik denk dat we ons op 25 mei op kunnen maken voor maar liefst 90.000 Duitse fans... Ja. bij een finale in het Wembley Stadion in Londen. En dat is ook in de geschiedenis nog nooit gebeurd, dat twee Duitse clubs de finale van de Champions League halen. Tim, wij spraken jou gisteren al eventjes over de wedstrijd van de dag daarvoor van uh, Bayern. Uh, toen stonden de krant al bol en waren ze uh, vol of? Hoe is dat vandaag? Ja, dat is natuurlijk niet anders. Uh, de mooiste kop vond ik, waanzin, Geert Witer. Dat schreef het Duitse voetbalblad Kieker groot boven een verhaal en... Dortmund blaast Real Madrid weg, uh, schreef Bielt. Ja, alle media die gebruiken natuurlijk grote woorden om dit Duitse succes een beetje te duiden. Uh, er was gisteren maar één absolute hoofdrolspeler. Je zei het net al uh, bij Dortmund, en dat was Robert Lewandowski, de Poolse spits. Hij scoorde alle vier de doelpunten. De een nog mooier dan de ander. En op vele voorpagina's zie je dan ook een foto van hem waarop hij vier vingers in de lucht steekt. En uh, daarnaast was er veel lof voor Mario Götze trouwens. Dat is de grote ster van de club, uh, van wie eer gisteren bekend werd dat hij naar. Aartsrival Bayern München gaat. Dat wordt voor hen nog een bizarre finale, trouwens, bedenk ik me nu. En uh, ja, het publiek heeft hem totaal niet uitgefloten. Uh, hij leek ook nauwelijks last te hebben van de druk op zijn schouders. Er werd op voorhand een hoop over gespeculeerd. Dus daarvoor kreeg hij en ook het publiek een hoop complimenten van de Duitse media. Nou, het is wel duidelijk dat het Duitse voetbal de toon aan het zetten is in Europa. Wat is de verklaring daarvoor, Tim? Dat het zo goed gaat in Duitsland? Dat er geld is? Ja, dat deze Duitse teams het zo goed doen, dat komt echt niet uit de lucht, hoor. Want in tegenstelling tot Barcelona en Real Madrid, die. Oh, ja, torenhoge schulden hebben zou je kunnen zeggen. Zijn Dortmund en Bayern financieel echt heel erg gezond. Eh, Dortmund komt zelfs uit een heel diep dal eh, financieel gezien. Die stonden acht jaar geleden nog aan de rand van de afgrond zelfs. Een, fias, een faillissement dreigde, eh, degradatie dreigde toen ook zelfs. En die hebben zich met vele jonge en relatief goedkope spelers en ook een hele goede trainer, die Jurgen Klopp, in de afgelopen vier vijf jaar steeds verder ...omhoog gewerkt. Uh, ze werden de afgelopen twee jaar al kampioen. Ja, nu dus bijna de finale van de Champions League. Niet eens per se met de beste spelers van de wereld... ...maar wel met een echt team dat ook nog eens heel leuk voetbal speelt. En ja, dan kan je dus ineens heel ver uh, komen in Europa. Dus bij zowel Bayern als bij Dortmund uh, is er ongelooflijk solide beleid gevoerd... Uh, ...de afgelopen jaren. En, en Duitse finale van de Champions League... ...als het ervan komt, ja, zou daar dan wel een begroning van zijn. Tim de Wit vanuit Berlijn en hoe er in Spanje over wordt gedacht, dat hoort u later deze uitzending. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. En de Consumentenbond vindt dat banken hun klanten slecht informeren. Ook dat hoort u later in onze uitzending. De olieprijzen dan, die dalen. Niet alleen de vaten olie in de handel gaan in prijs naar beneden, ook de prijs aan de pomp komt langzaam maar zeker op een lager niveau terecht. Bert van Sloten ging tanken en zag meteen een verklaring. En dan kunnen we kunnen denken aan pomp 2. En dan de blik op de tellen. Ach, dat is wel fijn. Het scheelt echt enorm. Ik ben ik nou de enige, meneer Keulsen, die zo, uh, zo denkt van het marktonderzoeksbureau uh, PEK dat het een, een fantastische prijs is? Nou, de prijzen zijn de laatste tijd flink gedaald, inderdaad. Van uh, uh, 120 dollar per vat tot 100 dollar per vat. En dat merken we met z'n allen aan de pomp. Ja, zeker. zeker. Uh, bijkomend effect is trouwens ook dat de dollar zwakker is geworden. Dus uh, je hoeft minder te betalen voor, uh, voor de olie die geprijsd is in dollars. Ja, want als ik hier zo kijk, hier is de Diesel 139 euro-ongeloot. We staan bij een station in Breda. 1,72. Die is natuurlijk wel eens lager geweest. Jazeker, zeker. Alleen ik denk niet dat we terug gaan naar die hele lage niveaus. Dat dan weer niet. Dat is dan weer de teleurstelling. Ja, helaas. Maar nu wel weer omlaag de laatste tijd, want we komen van een hoger niveau af. Hoe komt dat? Dat zal niet alleen aan die dollar liggen. Nee, dat klopt. Er zijn meer dingen aan de hand. Aan de ene kant zijn de vooruitzichten voor de economie, de wereldeconomie, die vallen tegen. En aan de andere kant produceert de Verenigde Staten meer olie. De economie, dat weten we allemaal, het gaat niet goed. Het woord crisis kunnen we bijna niet meer horen. Maar dat Amerika, dat meer olie produceert. Waar halen ze die olie vandaan? Ze hebben eigenlijk nieuwe technologie ontwikkeld, waarbij ze uit bepaald gesteente olie kunnen winnen. Is dat dat schaliegas, schalieolie? Oil noemen ze dat in uh, goed Nederlands. En dat is weer iets anders? Het lijkt erop. Maar wat is het dan? Um, daar wordt uh, eigenlijk uit uh, ja, uh, hard gesteente waar olie in zit, wordt olie geboord. Um, en er wordt onder druk, wordt daar vloeistof ingeperst, zodat er scheuren in komen. En dan komt die olie vrij en er wordt dan opgepompt. Ja, olie die we dus voorheen niet konden winnen, dat is het eigenlijk. Ja, klopt. We wisten altijd wel dat het er zat. Alleen het was economisch niet winbaar. Ja, en nu dus wel. En dat betekent dat er een hele plas olie op de wereldmarkt is te komen. Ja, dat scheelt wel. Als je kijkt naar de Verenigde Staten... die pompten zeg maar, twee jaar geleden 5 miljoen vaten per dag. En nu is dat 7 miljoen vaten per dag. Ja, nou dat scheelt een slok op een borrel, zeggen we dan. hè? Dat klopt. Ja. En wat betekent dat dan voor ons? Betekent dat blijvend lagere prijzen? Of gaan we nog een keertje terug naar die hoge prijzen... die we de laatste tijd hebben moeten betalen? Waarschijnlijk gaan we wel weer... Uh, in een keer omhoog, omdat het een hele instabiele situatie is. Het is helder, volgens mij is er maar één advies, toch? Ja, ik zou nu uh, lekker gaan denken, inderdaad, ja. Profiteren van zolang het kan. Na acht uur spreken we met de grondstoffenexpert van ABN AMRO. En dan vragen we hoe dat zit met de dalende prijzen van olie... en ook van de andere grondstoffen. Ja, lekker doorrijden dus op de Nederlandse snelweg, of niet? Jolande van der Velden? Nee, niet wanneer je vanuit Rotterdam op weg bent naar Utrecht via de A20. Dat is Hoek van Holland naar Gouda. Want tussen rotterdam Prins alexander en Knopend Gouwen staat inmiddels 7 kilometer. Heeft te maken met die aanrijding op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij het Gouden Aqueduct staat 3 kilometer, zijn daar drie rijschokken dicht. Uh, de precieze toedracht is nog niet helemaal bekend en ook niet hoe lang het allemaal gaat duren. Verkeer vanuit Den Haag of Rotterdam op weg naar Utrecht kan het beste omrijden via Dordrecht en Gort. Werkzaamheden die veel langer duren dan gepland op de n 11 bodegaven Leiden in beide richtingen. Richting Leiden geeft dat bij Zoeterwouden wijpoort 3 kilometer. Het NOS Radio 1 journaal. I'm on the phone, you turn your back on me we're all alone. Why is this happening? I, I never thought I would be questioning the I'm the alarm, both so defiant and don't know where to start, I keep colliding with the one I, one I love, don't make it so hard CD van Andy Grammer was dit, You Should Know Better. Van Andy Grammer naar Mino Remmers, de fiets. Daar gaat het vanochtend over bij Mino. En die fiets die zorgt soms ook in moeilijke tijden voor een nieuw begin. Zoals in Tilburg, waar twee broers pas een fietsenwinkel zijn begonnen. Maino, vertel eens... Ja, het is uh, fietsenwinkel Rabico aan de Kwaadheidsstraat in Tilburg. Het was vroeger een slagerij. Ze hebben hem anti-kraak. En uh, Ralf en Billy Klingsborn, Die werken altijd bij de kringloopwinkel. En dat liep gesmeerd daar. Ja, dat liep zeker niet Alleen gesmeer. qua ketting, maar ook qua klanten. Ja, zeer zeker. En toen dachten jullie, dat kunnen we ook wel voor onszelf. En dus zijn jullie hier begonnen. Daar heeft ook uh, de uitkeringsinstantie nog... wat jullie doen met behoud van uitkering... maar het moet snel winst op gaan leveren. Ja, zeker, zeker weten. Ja. En, Billy, wat blijkt... Het loopt. Jullie zijn veel eerder open dan verwacht. Ja, we zouden eigenlijk uh, oorspronkelijk in september uh, officieel helemaal gestart uh, willen zijn volgens de begroting, zeg maar. Maar we zijn nu al uh, gropend. Ja, terwijl Ralf ondertussen de ketting van een elektrische fiets af aan het halen is. Elektrische fietsen schijnen enorm in te zijn, zegt de fietsersbond die er vandaag ook een heel symposium over heeft. En uh... Het blijkt dat de crisis voor een kans zorgt hier. Want jullie hebben studentenfietsen van 50 euro. Waar komen die fietsen vandaan allemaal? De fietsen die, die worden opgekocht. De fietsen die worden door familie uh, aangenomen. Jullie dus... hebben geen nieuwe fietsen? We hebben ook nieuwe fietsen, maar niet hier staan. Nee. We kunnen alle nieuwe fietsen leveren. En uh, onderdelen ook nieuwe leveren. Alles op bestelling. Uh, maar vooral tweedehands fietsen die je gewoon kunt komen verzichten. Ja. Maar nou is het de bedoeling dat jullie hier een winstgevende... Tent van gaan maken. Ja, dat is zeker de bedoeling. Ja. Dus dat je de uitkering weg kan? Ja, de, daar wil ik over vanaf kunnen. Onafhankelijk wel van die uitkering. En, en dat jullie het. Want wat ja, anti kraak, het pand. Jullie hebben van kringloopmaterialen een toonbank gemaakt. Het, het ziet er allemaal als nieuw uit. Jullie hebben zelf de etalage ingericht. Er zit hier ook allemaal ja, gereedschap, wat ook gebruikt is voor een deel. Wat een, wat een, wat een, wat een constructie, zeg. We hebben er lang genoeg op. Ge... Is het, want jullie zitten aan een fietspad ook nog, hè? Tilburg stikt van de fietspaden heel gehaaid om hier nou te gaan zitten. We zitten in een grandioos kruispunt waar, waar twee fietspaden zich kruist en uh, waar uh, een knooppunt van fietsers en auto's. En wie zijn jullie klanten, Ralf? Ja, op dit moment zijn het voornamelijk uh, studenten en mensen uit de buurt. Uh, mensen die langskomen met een lekke band toevallig en die het toevallig zien. Nou gaan we dadelijk naar een fietsles voor Marokkaanse vrouwen in Tilburg. Die bestaat echt, want nou schijnt het wel zo te zijn. En dat heeft de Fietsersbond ook uitgezocht. Dat sommige mensen die fietsen, die, fiets, ja, die laten hem helemaal links liggen. Wat, komen die ook hier, die klanten? Allochtonen? Uh, ja en nee. Dus via uh, ja, de allochtonen, die komen wel. Maar echt heel voorzichtig, daar ik nog. Ja. Ze komen wel een keer kijken, maar ja, zeggen niet veel, vragen niet veel, dan zijn we weg. Hm, dus dat is een nieuwe doelgroep. Ja. Ja. Goed. Nou, wat moet hier nog aan gebeuren? Want de ketting ligt eraf. Nou, hier moet ik even kijken naar een trapsensor. Er zit storing ergens in. De trapsensor? Ja. Oh ja, elektrische, elektrische fiets. fiets. Ik heb nog een leuke mountainbike zien staan. Voor 300 euro. Nieuwe ketting erop, nieuwe kabelstraan. Ik, het lijkt me wel wat. Dus uh, ik ga er even een stukje op rijden, denk oh, ik. Oeh, dat is ja. leuk. No remmers. Ik vind hem wel stoer. Op tijd aan de rem uh, trekken. Goed. Dankjewel. Tot zo. Vijf en half acht geweest. Je zou toch denken dat niemand, beter dan de banken zelf, het meest van bankzaken af weet. Toch is dat niet zo. Vaak geven banken vaak verkeerde informatie als je een vraag stelt als klant. Blijkt het onderzoek van de Consumentenbond. Siebre Visser van de Consumentenbond, goedemorgen. Goedemorgen. Bij wat voor vragen gaat het het meest fout? Nou, de vraag waar het bij ons het meeste fout in ging... we hebben een aantal vragen uh, aan de helpdesken van banken voorgelegd. Uh, en het gaat vaak fout bij een vraag bijvoorbeeld over een uh, incasso. Uh, we hebben gevraagd, kan een incasso van drie maanden geleden nog teruggeboekt worden? Uh, die vraag die hebben we gesteld omdat wij uit uh, uh, verhalen van consumenten hoorden... dat uh, er soms bedrijven waren uh, die ten onrechte geld afschreven van rekeningen... en uh, uh, nou ja, dan uh, is dus de vraag, kan, dat nog worden, kan ik dat nog halen? Um, en dan blijkt dat de medewerkers uh, van de banken uh, in veel gevallen niet weten dat daar een, um, een procedure voor is, de melding onterechte in casso, waarbij mensen tot 13 maanden nadat dat geld is afgeschreven, het weer terug kunnen halen. Hey. Uh, en uh, nou ja, dat is natuurlijk voor, voor consumenten heel vervelend. Ja, en, en hoe hebben jullie dat uitgevoerd, dat onderzoek? Gewoon zelf gaan bellen, zo'n beetje als alle de keuringsdienst van waarde? Uh, ja, zo ongeveer kun je het je voorstellen. We hebben een, uh, een, een panel van mystery callers ingezet, zoals dat dan mooi heet. Uh, en die, hebben, die zijn met de, een setje vragen gaan bellen naar uh, de acht grote banken. En uh, hebben bijgehouden in hoe vaak ze nou, de goede antwoorden kregen... of uh, de delen van antwoorden misten, of gewoon verkeerde antwoorden kregen. Hm. En u had wel volwaardige medewerkers dan aan de lijn niet te schoonmaker of zo? We hebben gebeld met de telefoonnummers die je dan kunt bellen... Ah. als je met de bank wilt praten. Ja, daar moeten de kenners zitten. Precies, ja. Hebben de bank, wat ik neem aan dat uh, de Consumentenbond ook even gevraagd heeft aan de banken hoe dit zit. Hebben ze, hebben ze gezegd uh, wat de oorzaken zijn van het fout, foutief geven van antwoorden? Ja, de belangrijkste reactie die wij kregen was ook eigenlijk onze eigen conclusie. Namelijk dat deze medewerkers uh, een opfriscursus nodig hebben. Omdat het, natuurlijk, <laughs> <laughs> omdat het natuurlijk niet zo kan zijn dat, uh, uh, dat er verkeerde informatie wordt gegeven aan, aan je eigen klanten. Ja, nee, maar Kijk, maar, maar ook aan, zijn die mensen gewoon tijdelijk ingevlogen uh, vanuit en uit? Bureau of zo, dat, dat ze niet op de hoogte zijn. Het is toch vreemd om, om mensen die niet weten hoe het zit... bij de bank uh, vragen te laten beantwoorden? Oh, dat weet ik niet precies. Maar waar je als consument natuurlijk vanuit moet kunnen gaan... dat is dat als je, klant, als je contact opneemt met je eigen bank... dat je daar ook een correct antwoord van krijgt. En of dat dan komt van een uitzendkracht die goed is ingelezen... of van iemand die al jaren bij de bank werkt... dat maakt natuurlijk niet zo heel erg veel uit... als je maar gewoon het goede antwoord krijgt. En het is best zuur om te merken dat de meeste antwoorden... die uh, horen bij de vragen die we gesteld hebben... op de website van de banken wel gewoon te vinden is. Goed. Nu de rugnummers. Bij welke banken werden de meeste vragen goed beantwoord? En bij welke uh, de minste? Het beste rapportcijfer krijgt de Triodos Bank. Die krijgen een 8,7. En het slechtste resultaat is gehaald door de ASN Bank. Die krijgen van ons een 5,5. Onvoldoende dus. Hartelijk dank, Simon Visser van de Consumentenbond. En na half acht, de actie in de P van de A tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Je maakt mensen crimineel die helemaal niet crimineel zijn. U herkennen hem wel, hè? Job Cohen. Straks tekst en uitleg van onze Haagse redactie.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 Dit is Radio 1. Al geweest het NOS Journaal nu. Hier is Jan van der Putten. De staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken... heeft een breed onderzoek gelast naar de vleessector in Nederland. De Onderzoeksraad voor Veiligheid moet dit jaar... de risico's in de sector in kaart brengen en met aanbevelingen komen. Dat schrijft Dijksma in een brief van de Tweede Kamer. En zij reageert daarmee op de vleesschandalen zoals rundvlees. Dat was vermengd met paardenvlees.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 In de bouw werken steeds meer schijnzelfstandigen. Dat zijn bouwvakkers die werken onder een flexcontract. Dat zijn er 30.000 op een totaal van 100.000 ZZP'ers. Blijkt uit een enquête van FNV Bouw. In sommige gevallen zijn die mensen eerst ontslagen... om vervolgens als flexwerker terug te komen... om de klus af te maken waar ze mee bezig waren. Vandaag praat de Tweede Kamer over schijnconstructies in de bouw.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 De 89 jarige Tutu is een icoon in de strijd tegen de apartheid in zijn land. En de wereldmarktprijs van koffie daalt de komende maanden verder... dat voorspellen economen van ABN AMRO. Sinds 2011 is de wereldmarktprijs al meer dan gehalveerd. Voor het derde jaar op rij verwachten de deskundigen een recordoogst...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 Qua kilometers valt het best wel mee, Lara. Maar er zitten toch wat aanrijdingen tussen. En veel vertraging vanuit Rotterdam naar Utrecht. Ik begin met de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij Gouwe Aquaduct 3 kilometer. Dat is een aanrijding met meerdere auto's. Er zijn er drie reisrookjes dicht tussen Zevenhuizen en het Aquaduct. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog wel zo'n tot 9 uur duren. Verkeer onderweg vanuit Den Haag of Rotterdam naar Utrecht. kan het beste omrijden via Gorkum over de A27 en de A2. Door, die lange file op de, of door de afsluiting van die rijstrook op de A12... loopt het vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopend Gouwe 9 kilometer. Een aanrijding op de A15 van Rotterdam naar Europort... tussen Pernis en Spijkenisse 4 kilometer, de linkerrijstrook is dicht... en door uitgelopen werkzaamheden op de N11 bodegaven richting Leiden...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 Vrijmarkt bij Macro, Lavazza, koffiebonen, zak 1 kilo, 25% korting. Het zekerheidspakket van Nationale Nederlanden. Ga naar uw verzekeringsadviseur of kijk op NN.nl. 8 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Koen Teulings vertrekt als baas van het Centraal Planbureau. Wij vragen ons zo af wie hem op moet volgen. Eerst naar de problemen van de Partij van de Arbeid. Het probleem dat uh, mede ontstaat door oud-P van de aanleiding Job Cohen. Want de voorganger van Diederik Samson schaarde zich gisteravond... achter de actie van partijleden tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf in Nederland. VVD en PvdA hebben dat afgesproken in het regierakkoord. Maar in de PvdA leidt dit tot verzet. Cohen vertolkte dat gisteravond in Nieuwsuur als volgt. Het probleem hier is, is dat het echt een beetje om een principekwestie gaat. En dat maakt het ook zo ingewikkeld. Dat maakt het ook lastig voor leden van de Partij van de Arbeid. En dus ook voor mij. Je maakt mensen crimineel die helemaal niet crimineel zijn. Op het moment...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 Ja, daar is geen twijfel over hoor. Uh, Cohen is ondanks zijn uh, onfortuinlijk verlopen partijleiderschap... nog steeds een man met gezag en aanzien in de Partij van de Arbeid. En hij vertolkt een gevoel dat uh, daar breed leeft. In de PvdA is dit een uiterst gevoelige en omstreden kwestie. Uit een enquête van Eén Vandaag kwam gisteren ook naar voren... dat twee derde van de leden tegen die strafbaarstelling is. Dus uh, we kunnen wel constateren dat Diederik Samson met zijn uh, vingers tussen de deur zit. Oei, um, wordt dit wat de inkomensafhankelijke zorgpremie voor de VVD werd? Nou, zover is het nog niet. Maar het begint wel echt een buikpijn dossier te worden voor de partijtop. Kijk, bij de VVD was het toen zo dat er echt sprake was van scheldpartijen op internet en dergelijke. Nou, er, zo dol is het dus bij de Partij van de Arbeid nog niet. Maar um, er is wel wat aan de hand. De voormalige asielzoeker Sander Terpstra die is een petitie begonnen tegen die strafbaarstelling. Uh, die is intussen door een reeks prominenten getekend, uh, van wie Cohen dan de bekendste is... Uh, maar niet alleen dat. Ook duizenden sympathisanten hebben hun handtekening gezet. En heel veel afdelingen van de Partij van de Arbeid. En daar zitten niet de minste tussen. Bijvoorbeeld uh, Amsterdam, Rotterdam, Groningen. Uh, dus, uh, en dan is het ook nog eens zo... dat uh, niet alle fractieleden in de Tweede Kamer... hier nou dol enthousiast over zijn. Dus het is wel echt een probleem. Maar Wilco, nou hoorde ik uh, Diederik Samsom... gisteravond in onze avonduitzending zeggen... dat, uh, nogmaals zeggen... want dat had hij natuurlijk ook al eens eerder gezegd... dat dit gewoon het regeerakkoord staat. Dat dit is afgesproken. Dat, waar komt dat protest dan vandaan? Is dat niet wat laat? Uh, het is laat. Uh, het staat in het regeerakkoord. Dat regeerakkoord dat is uh, eind vorig jaar uh, goedgekeurd door het partijcongres. Maar ja, toen ging het om het geheel van dat regeerakkoord. En ja, nu gaat die kwestie van die strafbaarstelling uh, spelen... en blijkt dat een fors deel van de achterban dit toch niet pruimt. Uh, illustratief uh, was misschien dat Cohen gisteravond zei... dat hij maar heel kort had geaarzeld uh, over zijn steun aan de actie van die Terphuis omdat het hier gaat om het originele en al jaren bestaande PvdA-standpunt. In de vorige kabinetsperiode voerde de PvdA daar nog scherpe oppositie tegen die strafbaarstelling. Hans Bekman, de huidige partijvoorzitter, voorop. Maar nou ja, Somsom heeft dit punt ingeleverd. Uh, en dat waren niet de ontevreden leden. Ja, en dat is nu zijn Achilleshiel en zijn probleem. Mm, dat wordt interessant zaterdag bij het uh, congres. Um, we hebben gezien in het verleden dat partijcongressen roerig kunnen verlopen. Onder andere bij het CDA. Wat, wat verwacht jij voor zaterdag? Dat is toch moeilijk te voorspellen hoor. Het kan best zijn dat Samson het congres weet te overtuigen... met argumenten dat de PvdA hier best veel voor terug heeft gekregen. Dat kinderpardon bijvoorbeeld, waardoor 800 uh, jonge asielzoekers... een verblijfsvergunning hebben gekregen. Uh, bovendien uh, moet de vreemdelingenbewaring uh, humaner worden. Staatssecretaris Teven heeft dat uh, moeten beloven, vorige week nog. Nou, dat kan Samson allemaal als winstpunten uitleggen... en misschien krijgt hij daar dan wel een meerderheid voor mee. Maar dat is bepaald niet zeker. Uh, het kan ook heel heel goed zijn dat het Congres die strafbaarstelling van illegaal verblijf nadrukkelijk gaat afwijzen en verwerpen. en een op, opdracht geeft aan de partijleiding om er iets aan te doen. Ja, de VVD ziet zelfs om aankomen. Wilco, wat dan? Uh, ja, Samson die kan dan met zijn water naar de dokter. Want zoals je zegt, bij de VVD hoeft hij echt niet aan te komen. Die heeft dat kinderpardon weggegeven. En daar willen ze hoe dan ook dit voor terug. Ze vinden dat ze genoeg hebben gedaan voor de Partij van de Arbeid. Um, ja, en het is misschien gewaagd. Maar ik vermoed dat Samson uiteindelijk zal redeneren... Uh, als het uh, congres hem die opdracht geeft. Net als oud-PVDA-minister uh, Henk Vredeling ooit zei... congressen kopen geen straaljagers. En ze bepalen dus ook de Vreemdelingenwet niet. Maar of hij daar dan mee wegkomt... Dat gaan we meemaken. Nou, toch maar eens zaterdag na dat congres. Welkom Brom, dankjewel. Wij gaan uh, nu eens even naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. Ongelooflijk, de overtuiging van die ja. Duitse ploegen. Gisteren ook weer, Broesje Dortmund. Ja, is wat waar, is jouw verhaal daarbij? Ja, dat ik een euro kwijt ben, ja. maar dat ik er een hele mooie voetbalavond voor heb teruggekregen. inderdaad. Want het is ongelooflijk. Dat woord mag je wel stellen, hoor, wat mij betreft. Want daar waar je bij Bayern Barça enige voortekenen had, had je dat wat mij betreft hier toch minder. En natuurlijk is Dortmund een geweldig elftal. Maar dat ze zo durfden te spelen en zo door op de aanval durfden te spelen. En eigenlijk ook nog, want in de rust dacht je, goh wat is dat Real slecht. Maar die hadden een goal cadeau gehad door Hummels, de enige zwakke Duitser die gisteren meedee. En toen vond het 1-1 en dan denk je nou, Rea zal wel wakker zijn geworden en dan gaat het toch allemaal aflopen zoals je van tevoren dacht, maar niets was minder waar dat Dortmund met volle overtuiging, 90 minuten lang voortdurend zoekend, ze zo opjagend. Ja, het was echt een geweldige voetbalavond en dan natuurlijk eh, die meneer Lewandowski, dat gebeurt toch ook niet zo vaak dat iemand vier doelpunten maakt in de halve finale van de Champions League, waarbij er toch eh, twee hele mooie waren, één echte spitsengoal en een eh, penalty waarbij je blij was dat het net heel bleef, zo hard schoot hij hem erin. Dus ja, het was een geweldige avond en Real stond erbij en keek ernaar met al zijn grote sterren, al zijn grote namen. En tuurlijk roepen ze, het gaat nog stormen in Madrid, maar die Duitse finale in de Champions League je kan je niet meer voorstellen na gisteren dat die er niet gaat komen. Ja, en je geeft het al een beetje aan Tom, je hebt je verbaasd over Real. Wilden ze niet, konden ze niet, zagen ze het niet? Ik vind het inderdaad heel merkwaardig, omdat de ploeg heeft een moeilijke start gehad. Dit jaar raakte heel ver achterop. Maar goed, in die Spaanse competitie, daar worden ze tweede in een keer. Dat is ook niet zo'n ramp. Ze konden alles, alles gooien op deze wedstrijden. Dat hebben ze de afgelopen periode gedaan. Maar ook hier bijvoorbeeld Xavier Alonso, altijd een groot speler, was gisteravond heel, heel matig, gaf alles cadeau. Ze stonden erbij. De verdedigers waren met name zwak, maar in alle facetten van het spel. Ronaldo werd afgetroefd werkelijk helemaal door de Poolse rechtbek. En kortom, ja, het, het leek toch mentaal wel een heel heel broos en kwetsbaar team en ja het is een teamsport voetbal en de Duitsers bewijzen dat al eh, nou, een eeuwtje ongeveer of zo dat ze dat heel goed kunnen <laughs> en eh, gisteravond eh, die Duitse ploegen ook al zitten daar natuurlijk wel heel veel niet Duitsers ook in laat dat helder zijn maar dat het een teamsport is dat je met elkaar en dat je zo afhankelijk bent van elkaar het was gisteren prachtig te zien ja en dat Dortmund eh, dat heeft vele harten toch wel een beetje gestolen dit jaar want ze hebben van begin af aan in die Champions League zo goed gespeeld en eh, gisteravond ook meestal je dat een beetje dat aftasten de eerste wedstrijd moet het nog maar zien. Nou niks. Het was of volle koker vooruit. Hoppla. Ja. En wat vond jij van Björn Kuiper? het ja, Nederlands tientje aan deze wedstrijd. Vind ik toch fijn om daar even iets over te zeggen. Bescheid. Want we hebben jarenlang gemopperd over de Nederlandse arbitrage. En dat doen we nog heel veel. Maar deze Björn Kuiper twee weken geleden bij Barca, Paris Saint-Germain. Alles zeg maar onberispelijk. En ook gisteravond weer hoor. Wat, en ook zijn assistenten. Want het is altijd wel heel makkelijk met die negen herhalingen uit dertien hoeken. Maar als je toch ziet dat ze eigenlijk... in negen 99,9% van de gevallen feilloos zitten. Bijvoorbeeld ook bij de derde Duitse goal, dat iedereen dacht dat het buitenspel was mm. en aan elke herhaling kon je zien dat dat niet zo was. De penalty, je kan altijd er iets van vinden, maar hij was nou, gedecideerd goed, ging pas heel laat nou, gele kaarten geven. Hij laat ook goed doorvoetballen. He? Hij laat prachtig doorvoetballen. Hij wappert niet meteen met, met macht, met gele kaarten. Hij probeert dat zo lang mogelijk zonder dat te doen. En toen het echt niet meer anders kon, toen die Spanjaarden heel vervelend werden, toen kregen ze er drie ook heel fijn dat iedereen je gaf als zo iemand die erom vroeg. Weet je, ben ik altijd dol op, zo iemand die opstaat met zo'n kaartje wapper dat je hem dan zelf, huppakee, je wil daar zo graag een. Nee, ik vond een man fantastisch uh, fluiten met zijn assistenten, dus dat is ook wel eens goed voor het Nederlands arbitrage, want daar wordt veel over gemopperd, maar gisteren was het uh, echt een team met een griffel. Goed zo, dankjewel Tom. Jo. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Het probleem zit hem op de A12, Jolanda. Ja, de A12, daar zijn drie rijschokken dicht richting Utrecht. Vanaf Zevenhuis tot aan het Gouwe Aquaduct. Daardoor eh, loopt er file vast eh, ja, op, vanaf Blijswijk tot aan Gouwe, zeven kilometer. Eh, het opruimen van die rommel daar op de A12 gaat nog tot negen uur duren, denkt Rijkswaterstaat. Is ook verf op de weg terechtgekomen, dus dat moet speciaal schoongemaakt worden. Verkeer richting eh, Utrecht kan het beste omrijden nog via Rotterdam en Gorkum. Op de A20 is daardoor ook vastgelopen van Hoek van Holland naar Gouda... tussen Rotterdam-Prins Alexander-Knoopend Gouwe 8 kilometer. Ook een aanrijding op de A15 Rotterdam-Europort. Bij Hoofdriet 4 kilometer, daar is de linker dicht. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. 13 minuten voor acht. Eén deze dagen horen we wie de nieuwe directeur wordt... van het, eh, S het CPB, moet ik zeggen. Centraal Planbureau. Het adviesorgaan van de overheid als het gaat om eh, de economie... en de overheidsfinanciën. De huidige directeur Koen Teulings heeft zijn termijn van zeven jaar erop zitten. Vandaag is er nog een afscheidssymposium... en morgen is een laatste werkdag. Twee topeconomen over het eh, CPB en de rol van Teulings. Lans Bovenberg was er zelf ooit eh, onderdirecteur en Erik Bartelsman werkte er als wetenschappelijk adviseur. Een ambtenarenapparaat wat quasi onafhankelijk is, want het valt wel officieel onder het ministerie van Economische Zaken. Het is een Rijksdienst. Nou, het CPB is natuurlijk van oorsprong een vrij ambtelijke organisatie en vrij naar binnen gericht. En het uh, Koen Teulings heeft het CPB veel meer ja, de ramen open naar buiten. En met name ook de internationale wereld weet nu echt wel... dat het CPB bestaat en een belangrijke rol speelt. Nou, Het CPB was altijd historisch gezien belangrijk. Wellicht te belangrijk. Maar ze hebben wel hun reputatie als een, als een kennisinstituut. Ja, de plek in Nederland om voor onafhankelijke beleidsanalyse te komen. Dat zijn ze wel geworden. Ik denk dat de belangrijkste rol van het Centraal Planbureau... is om het speelveld in kaart te brengen... zonder zelf een positie in te nemen in dat speelveld. Eén verhaal is dat, dat de overheid... Toch een, een expertise nodig heeft die door de tijd meegaat. Het probleem met een ministerie is, ministers komen en gaan. Uh, mensen verwisselen heel vaak van stoel. Er wordt ook uh, eigenlijk gezegd... je kunt niet langer dan vijf jaar op je plek zitten. Dan kun je nooit de expertise opbouwen... om een heleboel technische zaken voor de overheid courant te houden dat kan het CPB wel. Geëvalueerd van uitrekenaars naar voorrekenaars? Signaleren, het signaleren van, van knelpunten in de economie. Ook heel erg helder zijn over wat eventuele nadelen zijn... van beleid dat het kabinet voert. Nou, daar heb je wel een, ja, een, iemand voor nodig die sterk in zijn schoenen staat... Uh, en ja, op gezette tijden is het denk ik ook goed als directeur van het CPB... met zijn vuist op tafel slaat, net zoals Teulings dat gedaan heeft. Zeker in de, in de laatste ronde met de begrotingstekorten... waar hij als, als dissident dan uh, onder de dames en heren... die praten over begroting en begrotingsruimte... Uh, daar is hij wat verder gegaan dan gewend was van een CPB-directeur. Ik denk over het algemeen genomen dat het ongewenst is... als een CPB-directeur zo dicht tegen de politieke besluitvorming aanzit... In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn. En ik denk dat dit een uitzonderlijk geval was. Het voorspellend vermogen van het Centraal Planbureau... is dat erop vooruit gegaan? Nee, dat is niet op vooruit gegaan. Maar dat is niet te wijten aan Teulings. Dat is meer te wijten aan dat uh, de economie in een kwadrant terecht is gekomen na de kredietcrisis... waar we eigenlijk maar heel weinig nog gezeten hebben, eigenlijk alleen in de dertige jaren. Dus het is gewoon heel erg moeilijk om op dit moment de economie te voorspellen. Het is moeilijker dan vroeger. Ze hebben een grens gesteld van wat zit buiten onze voorspelling. Dus Ze voorspellen niet de dollarprijs, ze voorspellen niet de olieprijs... ze voorspellen niet de wereldhandel. En dat zijn nou net de drie dingen, de zee waar de Nederlandse kurk op drijft. Dus als die op en neer gaat, dan gaan wij op en neer. En dat valt dus niet te voorspellen. Dat is buiten hun voorspelling gehouden. Dus hun voorspellingen kun je nooit zeggen, Oh ze doen het niet goed. Nee, ze doen het prima. Ja, de onzekerheden rondom de CPB-ramingen zijn toegenomen. Maar dat geldt voor elk instituut. Dat zich met de ramingen bezighoudt. Een hoop hangt van de timing af. Als ze te snel ergens mee zijn, ja, dan, dan bemoeien ze zich met het politieke bedrijf. Dat moeten ze niet doen. Hij is niet te plaatsen, zeg maar, links of rechts. Dus bijvoorbeeld, uh, wat betreft marktwerking, is hij vaak een groot voorstander van marktwerking. Nou, daar zijn linkse mensen vaak niet zo blij mee. Maar als je wat meer naar de discussie over bezuinigingen kijkt, dan neemt hij vaak wat meer Keynesiaanse positie in. En ja, dan zijn rechtse mensen weer wat uh, minder blij moeten moet de opvolger worden van uh, Koen Teulings? Een, uh, een hele goede econoom met een reputatie... zowel in wetenschappelijke kringen... maar ook bekend uh, met, met sterke interesses in beleidseconomie. Belangrijke criteria, denk ik, voor de opvolger van uh, Teulings. Dat moet een onafhankelijke geest zijn. En... Maar daarnaast ook een sterke wetenschapper... met goede internationale uh, contacten. Heeft u een tip... Uh, nou, er zijn een aantal namen die nu worden genoemd. Uh, zoals bijvoorbeeld Barbara Baarsma. Zo'n persoon lijkt me uitstekend geschikt voor de positie van Koen. Uh, nou, Lans Bovenberg, nu James Morrison. Nothing ever hurt like you. West Radio 1 Journal Media Overzicht. Connie en Beatrix had geen toestemming van toenmalig premier Lubbers voor haar verrassingsbezoek aan de Amsterdamse Jordaan op Koninginnedag in 1988. Beatrix plande het bezoek heimelijk... met toenmalig burgemeester van Amsterdam, Ed van Tijn. Dat zegt Van Tijn in De Telegraaf vandaag. Ja, de countdown is echt begonnen, hoor. Nog vijf dagen tot de inhuldiging van Willem-Alexander. In trouw een trouwens reportage over Bonaire. Eiland 4 op 30 april geen dag, maar een eigen feest. Dia di Rincon is een optocht, muziek... en iedereen draagt traditionele kledij. De oudste van de Tsarnaev-boers... stond op een lijst van terreurverdachten. Daar staan 500. Het naam op. De CIA had hem op die lijst gezet. Toch werd uh, Jarnayev niet goed in de gaten gehouden. De FBI had niet door dat hij na vertrek naar Rusland terug in de Verenigde Staten was. Meldt de Amerikaanse krant USA Today. In Duitsland is een nieuwe rel losgebarsten over het proces rond de deunermoorden... dat op 6 mei begint tegen rechtsextremisten. Advocaten van de verdachten noemen het een schandaal... dat zij voor het betreden van de rechtszaal worden gefouilleerd. Maar de officieren van justitie niet, staat op nu.nl op basis van Der Spiegel. En de Noor Anders Breivik, die de fatale aanslagen pleegde in Oslo en op het eiland Utøya, is een cultfiguur aan het worden in extremistische kringen. Dat zegt zijn voormalig advocaat in een boek. Breivik is volgens de advocaat in de gevangenis bezig met zijn politieke werk. Hij heeft veel aanhangers in Rusland, de Verenigde Staten, Zweden, Griekenland, Duitsland en Engeland, waar hij uitgroeit tot een soort rolmodel. In het AD een reportage over bouwvakker Jorgen de Ronde. Hij is een van de mensen in de bouw die flexwerker is geworden. Hij vertelt dat hij steeds contracten van heel korte duur krijgt. Een paar weken werk en dan krijgt hij weer ontslag. Ik maak me zorgen hoe dat later moet als ik oud ben, zegt de Ronde. De Groningse gemeenteraad verkeerde gisteravond in staat van lichte shock... naar de mededeling van burgemeester Reewinkel. Een vertrouwelijke mededeling gedaan aan het presidium en college... dat ik al enige tijd geleden... Uh, heb besloten om geen uh, tweede termijn uh, te ambiëren. Uh, dat heeft onder andere te maken met de gemeentelijke herindeling... Het feit dat Rewinkel nu al zegt dat hij stopt... vergroot zijn gezag en status niet, zeggen hoogleraren in het Dagblad van het Noorden. Rewinkel stopt over twee jaar. Het was een grote roes gisteravond in Dortmund. Der zwart-gelbe Magie. De zwarte-gele tovenaar komt der Spiegel op de website. En daarmee is natuurlijk de held van de avond bedoeld, Robert Slewandowski. Die scoorde vier keer. Mijn beeld noemt hem de Tor Titan. Doelpunten Titan. Op Twitter zijn de mensen dol enthousiast. Iemand zegt mooi dat die Duitse clubs winnen van de Spaanse... En dat met Europa, zonder Europees belastinggeld. Radio 1 en de ontknoping in de eredivisie. Blijft Ajax koelbloedig met de finish in zicht? En die pakt de tweede oh, plaats? Oh, dat geldt zo verschrikkelijk weinig. Zaterdag om 7 uur PSV Groningen. Breed en daar is de 1-0. En om kwart voor 9, dat Ajax. Zool voor Ajax. En zondagmiddag Feyenoord Heracles. Je het en om half vijf, Vitesse Willem twee. En het toppunt bij de tweede maal. De ontloping in de Eredivisie. Natuurlijk op Radio 1. Het nieuws van Ladekamp.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 De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Sta even stil bij de spoorboom. Waarom? Ga naar prorail.nl slash wacht even.